Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op Mallorca is een man gearresteerd van Luin. De verdachte had de zwaargewonde van Luin naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Wouter van Luin werd gevonden in een beruchte krottenwijk... waar veel wordt gehandeld in drugs. Hij was aangevallen door vier of vijf jongeren. Behalve de ene arrestant is er op Mallorca nog niemand aangehouden. Op de A59 bij Rosmalen is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Zijn auto raakte met hoge snelheid van de weg en belandde op de zijkant op de parallelbaan. De vier andere inzittenden worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. Ze zouden uit de auto zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk bij Rosmalen is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er geen andere auto's bij betrokken waren. Pompstations in heel Europa gaan dezelfde aanduidingen voor benzine gebruiken. Dat moet verwarring voor bijvoorbeeld toeristen in het buitenland voorkomen. Op 12 oktober moeten overal nieuwe stickers op de pompen zitten. Euro 95 gaat dan E5 heten. Om autorijden minder schadelijk te maken voor het milieu... moeten alle tankstations overstappen van de huidige Euro 95 naar E10. Een benzine met 10% bijgemengde bioethanol. De eerste vrouw van Frank Sinatra is overleden. Nancy en Frank trouwden in 1939. In 1951 gingen ze uit elkaar. Ze kregen drie kinderen. Dochter Nancy meldde op internet dat haar moeder vreedzaam is overleden. En dat ze 101 was. Tot besluit het weer. Overal vrij zonnig. En het wordt 22 graden in kustgebieden tot 27 land Morgen wordt het nog wat warmer. Dan wordt het 24 tot 29 graden.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 Zaterdag 14 juli 2018. Het is goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland hebben wij hier weer een kijk- en luisterprogramma. Als jullie zin hebben in uh, koffie, kom dan gewoon gezellig langs. Want de koffie wordt geschonken door Kerry. De techniek is... wat ik wil er gebeurt helemaal niks goedemorgen goedemorgen, goedemorgen. Irene. ja en u hoort inderdaad de stem van Irene de Jager we zijn uit de lucht oh. en nu doet hij het weer wel hoop ik ja, we zijn weer terug. die hoorde de stem van Irene de Jaak. En dit is de stem van Pieter Jouwstra. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik en de eindredactie is van Gerrie Rutte. De koffie schenkt zij ook, zoals ik al gezegd heb. En we beginnen zometeen het eerst met de open booddag van de KNRM. Koninklijke Nederlandse Rennigmaatschappij. Daarna hebben we de stand van zaken van ondernemersbelangen Zandvoort. Wij zijn heel benieuwd waar dat en wat dat is, want daar konden we niet zo heel veel van vinden. Dan komt Damian, dat is het gezicht van Pride at the Beach Zandvoort. Dan hebben we een en, dan, en dan gaan we tweede uur, gaan we in en dan gaan we praten met Babies uh, Vos en René Tijmensen van de verloskundige praktijk uh, uh, hier in Zandvoort, achter de school. En dan uh, uh, gaan we meteen daarna door met het Ayuma Beach Summer Festival. En dan komt de dochter van Wim Brugman langs. Ja, die komt erover. En we eindigen dus... Ja, met de, de buitengewone raadsleden van de CDA. Oftewel Ralf Enstra en Kevin Steffen. Wie zijn dat en wat willen ze doen? Uh, we hebben een aantal leuke vragen voor ja, ze. we hebben een goede vraag. Bedankt. Ja. We beginnen met uh, Aldo uh, Mulder. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik hier ben. Inderdaad. Aldo, je, eh, kom even voor de microfoon. Ja? Jij bent uh, de opvolger van Ellen. Klopt. Uh, Ellen eh, Verheij. Ja. ja, die is nu wethouder. Dus... Die, dat klopt. die kan dat moeilijk combineren ja. Heb jij ja. enige ervaring met de KNRM? Nee gelukkig niet zou ik bijna zeggen In de zin van dat ik veel gezeild heb Ook hier bij de watersportvereniging Ja en de KNRM nooit nodig heb gehad, uh, nog de reddingsbrigade wat dat betreft. Maar ben je al lang donateur, ondersteuner of wat dan ook van de KNRM? Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, het is voor mij pas gaan leven op het moment dat ik gevraagd werd uh, voor deze functie. Uh, nou, dan echt. hebben we een heleboel moeilijke vragen voor je. <laughs> nou, daar ben ik klaar voor, <laughs> hoop ik. Uh, ja. Ja. Um, allereerst, uh, het is aanstaande maandagavond, ja? is de open dag. Dat klopt. Van half acht tot half tien. Klopt, ja. Dan uh, is het boothuis helemaal open. Ja, goed. En al jouw collega's die staan dan klaar om instructies te geven en voorlichting te geven van al het rennend materieel wat er allemaal staat. Een groot deel, ja. Ik kan me voorstellen dat mensen heel vaak langs het gebouw rijden en zich afvragen van ja, wat zit er nou achter die grote deur. En uh, ja, wij hopen natuurlijk dat mensen geïnteresseerd raken en bekend raken met uh, de KNRM. Nou kan ik me voorstellen dat de ouderen helemaal geïnteresseerd zijn, maar ja. die zoek je eigenlijk niet alleen om donateur te worden. Dat nee, dat, nou ja, ik, kan, ik weet nu al dat er ook mensen bijvoorbeeld komen. die geïnteresseerd zijn om opstapper te worden. Kijk, wat is een ja. opstapper? Een opstapper is, is een vrijwilliger. Ja. Uh, de KNRM bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, in ieder geval in Zandvoort. Uh, naast een klein deel beroepsschippers. Uh, en het hoofdkantoor in IJmuiden zijn ook vaak uh, uh, mensen die daar gewoon vanuit hun professie zitten. En. Uh, nou ja, er zijn mensen die ook geïnteresseerd zijn om dus echt op die boot te gaan. En dat is dus een opstapper, iemand okay. die. Uh, ja, bij de nacht in Omtij de boot opgaat. Ja. En die allemaal een functie hebben op die boot? Dat klopt, de functies zijn verdeeld. Er is een schipper aan boord, ofwel een plaatsvervangend schipper. Iemand die verantwoordelijk is voor de motor, voor het technisch gedeelte. En de andere opstappers die, ja, die doen de andere taken aan boord. Dus met name het uitvoeren van de reddingen. Maar iedere opstapper moet ook in staat zijn om alle functies te kunnen doen. Dus dat is ook wel interessant. Is dat een rolerend systeem? Het is geen rolerend systeem. Maar het is wel zo dat als iemand uitvalt uh, of bijvoorbeeld niet beschikbaar is. Dan moet een ander ook die taak kunnen waarnemen. En vandaar ook dat het geen uh, korte opleiding is voor een opstapper. Dat, uh, al met al is dat zo'n 2,5, 3 jaar. Zo. Voordat je volwaardig uh, opstapper bent. Ja. leeftijd. Wat voor leeftijd moet je hebben om opstopper te worden? Ja, nou ja in ieder geval Tot... mini, minimaal begin je met 18 jaar. Ja, dan moet dus... je rijbewijs hebben. <laughs> Vaarbewijs. Vaarbewijs, nee, dat zit allemaal in de, in de, in de okay. opleiding. Hè, dus daar hoef je niet mee te beginnen. Uh, maar dat is dus een verschil met uh, de reddingsbrigade. Waar je veel meer jongere mensen uh, op die bootjes uh, voor de kust uh, ziet. Dus dat is een groot verschil. En de, uh, ja, de eindleeftijd is nu officieel 55. maar gezien Dan val ik af. <laughs> Ja. ja, nou, dat is wel te verklaren. Niet dat, je, dat jij afvalt, maar dat ze een leeftijdsgrens stellen. Ja, ontstelden. ik zou het toch wel leuk uh, dus Dus 55, zeg je dan, is het afgelopen? Dan... Nou, dat is dus in de praktijk niet meer zo, omdat veel mensen. Uh, ja... Jaap, komt erbij. Jaap, uh, Jaap van der Hoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoor, ik stond op de verkeerde locatie. <laughs> Waar stond je dan? Bij de studio. Ja. Heb ik even hard aan moeten fietsen. Nou ja, je bent, er. je bent er. Maakt niks uit. Ja, wat is jouw functie bij de KNN? Uh, mijn functie is plaats van een schipper momenteel. Kijk, ja, so. maar Er zijn een aantal, aantal schippers zijn er weg, hè? Uh, ja, dat zijn de oude generatie, dat klopt. Ja, ja, de ja de oude ja. generatie. Ja. Dus jij mag van de boot mag je vervangen? Uh, nee, Willem is er nog steeds bij. Uh, we hebben Dik. Ja. Uh, sinds kort hebben we ook Heijn toegetreden tot de, tot de Schippers in plaats van de Schippers. Dus wij zijn met z'n vieren. Cool. En daarmee kunnen we ja, de taken goed, goed verdelen. Heel mooi. Ja. We waren over het onderwerp om opstappers bezig. Een minimum en maximale leeftijd, heb je ja. gezegd. Man of vrouw? Ja, nou ja uh, uh, dat is nu nog zeer ongelijk verdeeld, helaas. Standvoort ja. we, we hebben, hebben gelukkig één uh, vrouwelijke opstapper. En we zouden natuurlijk graag zien dat dat er meer zouden worden. Wie, wie is dat? Uh, Anita. Anita Vossen. Ja. Ja. En hoe handhaaf die zich dus uh, een stelletje ruwe zeebonken? Nou, die hoeft zich niet te handhaven in die zin dat uh, ze zijn heel erg blij met haar. Dus, uh, oh, ze, ze, wordt zeer, ze wordt eerder verbend, denk ik, dan, dan, <laughs> dan dat ze zich moet handhaven. Nou, wat altijd krijgen ze geen andere, andere status voor je dergelijks. Nee, ze is, we uh, noemen dan one of the guys. Uh, je hoort in het team te passen. Yep. En of nou man of vrouw ben, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat er synergie is tussen, tussen bemanning onderling. En dat je natuurlijk kennis hebt van, uh, van het materiaal. Maar goed, daar dagen daar, daar wij aan bij, omdat uh, die kennis ook over dragen. Dus euh, nee, je moet in de team passen en man en vrouw, dat, dat maakt dus niet uit. Oké. Okay. Ja? Um, belangrijk is, je moet uh, in Zandvoort werken of wonen. In ieder uh, aanwezig zijn als er een opgericht is, moet je binnen een paar minuten uh, moet je in het boterhuis zijn. Dat klopt. En dat is natuurlijk wel een uitdaging uh, vandaag de dag. Uh, veel ja. mensen verlaten nu het uh, dorp, die best wel uh, geïnteresseerd zouden zijn in de... Uh, in deze functie. Ja, maar je, je werkgever ja. moet er maar rekening mee houden, dat je opeens uh, ja. je spullen pakt en weg bent. Ja. Dat is dus inderdaad echt een uitdaging om dan ook die mensen te vinden die daartoe in staat zijn, om uh, niet te werven, zeg maar. Maar ja. is het dan echt zo dat je moet wonen, maar ook werken hier? Of is dat niet belangrijk? Want er zijn natuurlijk mensen die hier wonen, maar die bijvoorbeeld in Haarlem werken, en ja... Als er dan iets gebeurt dan, en er komt een ja. oproep... dan zouden ze vanuit Haarlem uh, moeten komen. Ja, klopt. Nee, Het is een combinatie van beide. Het liefst hebben we beide en wonen en werken in Zandvoort. Maar dat, we zien ook dat dat in de praktijk haast niet, uh, niet lukt. Um, waar het ons met name... Uh, waar we in ja, de toekomst een tekort ja. dreigen te, te krijgen... dat is met name overdag. Uh, dus tijdens het daguur, tussen zeven uur, s morgens en zes uh, uur, s avonds. Dat toch veel van de mammansleden buiten Zandvoort werken... en die dus overdag niet beschikbaar zijn voor het ja. seizoen. Uh, na zes uur, s avonds... dan, dan is bijna de voortallige ploeg weer aanwezig. Dus waar we ook behoefte aan hebben... is mensen die in uh, ieder geval de maandagavonden... en alle oefeningen kunnen meedraaien. Dus om getraind en geoefend te blijven. Uh, en daarnaast overdag met name uh, beschikbaar kunnen zijn. Dus dat is ook een, uh, een keuze die er, die er is. Want en binnen en hoeveel of... minuten willen jullie paraat op de strand staan? Ja, raden. dat is binnen tien minuten, uh, 10 minuten moeten wij gaan rijden als het ware. Rijden met de fietsrek, met de bootwagen. En binnen kwartier het water gaan raken. Dat zijn wel de eisen die daar gesteld worden, ja. Nou, snel hoor. Dat is heel snel, ja. zeker voor, voor vrijwilligers. Wat, wat, uh, waarvoor varen jullie uit? Uh, is dat. Uh, ja, ik ga er altijd over grote schepen die in nood zijn en dergelijke. Nou, het is heel divers. Um, we worden allereerst gealarmeerd door of het kustwachtcentrum in Den Helder of uh, de meldkamer in, uh, van Kennemland in Haarlem. Als ze een 1 en 2 melden krijgen of iemand belt uh, dat er iets of iemand in probleem is, dan wordt er gelijk op de knop gedrukt. Dat wil zeggen dat wij worden gepiept. Uh, vaak is dat in combinatie met de zandvoort de rennersbrigade. Uh, eventueel dat er een ambulance aanrijdend is, uh, ligt maar net aan de melding. En de diversiteit is heel hoog. Uh, van een uh, persoon die vermist wordt, bijvoorbeeld een kindje die het laatste ja, in zees gespeeld en uh, even uit het oog is verloren, waarbij niet kunnen uitsluiten dat het in zee is verdwenen. Tot aan grote koverdijsschepen, beroepsvaart, die ja, mijlen uit de kust langs de kust vaart. De Noordzee is een van de drugsbevaren scheepvaartroutes op de hele wereld. Vermis de um, service, Nou, ook alles wat ertussen zit, ja, recreatieve ja, ja, recreatievaart, en met name ook af en toe beroepsvaart, visserij bijvoorbeeld, wat ook Hoe vaak gebeurt dat, die beroepsvaart? Niet zo heel vaak. Dat, dat komt, omdat de beroepsvaart heel erg Goed getraind is, We hebben goede opleidingen, hoge standaarden, certificeringen die eraan vastzijn. En kunnen eigenlijk zichzelf uh, Klots, naar, uh, daar helpen is, of redden als ja, er iets gebeurt aan boord. Daar is alles uh, op toegerust voor de beroepsvaart, om zichzelf uh, te helpen in, in de noodsituaties. Wat ik niet snap, en ik heb het al een keer eerder ook aan van de Bout gevraagd: uh, als er een zeiljacht in problemen is, dan brengen jullie die naar Hermuiden. Jullie slepen naar Hermuiden. En er staat geen vergoeding tegenover alles gratis. Dat, dat klopt. Uh, wij, wij varen letterlijk op, op het geld van donateurs, legaten, erfenissen, schenkingen. En uh, ja, daarmee kunnen we, kan de KNRM zichzelf in stand houden. Uh, dat betekent dat wij los van de overheid zijn, dus we kunnen, de KNRM kan zijn eigen reddingboot uh, ontwerpen, uh, nieuwbouw plegen. Uh, dus dat zijn wel voordelen ten opzichte van uh, onderhangen aan een overheid die dat dan gaat, voor jou gaat bepalen. Maar ja, een, een rijke pief die met een gigantisch jacht hier voor de kust behoeft. Problemen komt een, een miljoenenjacht en die sleepen jullie naar Muiden. zeg je: Nou, tot ziens en bedankt. Um, zo ja, we zijn. Het uh, 10% van <laughs> de waarde van die boot. <laughs> dat zou je wel zeggen, ja. ja. Nee, dat is, dat is niet zo. Um, ik denk dat het ook een goede zaak is om, uh, om daar geen onderscheid in te maken. Um, Uiteraard wordt er wel gevraagd. Uh, of in ieder geval uh, gevraagd. Ja, Wil donateur worden? En dan hebben ze in ieder geval uh, een aantal uh, tientjes per jaar. Wat ze daaraan besteden. Wat kost een donateurschap? Uit mijn hoofd uh, 25 euro per jaar. Ja. ja. Nee, meer is het dan niet? Sure. Nee, ja, maar dan kun je ook zeggen. Van, goh, en mocht u dan toch uh, donateur zijn. Dan is het ook aan u om even wat uh, te doneren. Ja. ja de, de meeste mensen die kijken wel. Hey, wat is de inzet geweest? Uh, en en uh, ja. Die geeft daar wel een, een vergoeding tegenover. Maar ja, het is niet, het is niet verplicht gesteld. Nee, nee. Ongelooflijk. Um, op het moment dat, dat de opstappers, daar hebben we het over, he, opstappers mm. zeggen van ja, ik zou het al iets meer willen weten. Aanstaande maandag dan ben je daar en dan kan je alles vertellen van half acht tot half tien. Klopt. Um, je zei opleiding 2,5 jaar. Ja. Dat duurt het zeker wel, hè? Ja, ja alles bij elkaar, ja. zit je daar wel aan. Uh, maar dat betekent niet dat je elke dag in de studieboeken zit, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat verplaatst zich naar, naar één avond in de week. En dan denk je aan uh, Maricom, dat is Maritieme Communicatie. Um, we hebben vaarbewijs. Schotland moet je toe. Ja, dat is eigenlijk de afsluiting van jouw proefperiode. Na, na twee, 2,5 jaar, soms drie. Uh, dat betekent dat je alle voorpleidingen hebt, uh, hebt voltooid. En dat je dan klaar bent om zeg maar, een soort, nou niet echt een examen. Maar het is wel een, een sluitstuk van jouw opstapperen proefperiode. En dan ga je met Remmers uit het hele land. Meestal zijn het een man of uh, man en vrouw of tien, tien à twaalf. Ga je een week naar Schotland om dan uh, onder die omstandigheden iets andere renningboten. Maar wel dezelfde procedures te gaan trainen. En het wordt min of meer afgetest. Ik ja. heb begrepen dat ook de boot dan ondersteboven gaat. Ja, de kapshuisdrail hoort daar is ook een onderdeel van. En uh, alle bewandersleden moeten dat om de mijn hoofd om de drie jaar wel voltooien. Ja. Ja. Is het, is het uh, zo dat uh, wanneer je opstappen bent en je begint inderdaad, je meldt je aan en je begint en je krijgt uh, een uh, stukje training, dat er steeds een stukje afgesloten wordt van die training? Dus dat je bijvoorbeeld zegt, van nou, na een jaar of na een paar maanden, hè, dan heb je weer een gedeelte gedaan en dan kijken we hoe dat is binnengekomen bij je en, en, en hoe je daarmee omgaat. Of, of is zit daar niet een test in? Nou De, die tijd. de opleidingen die wij, die wij doen, die worden formeel afgesloten met een examen, een landelijk erkend examen. Uh, dus de, daar moet je aan voldoen. Uh, maar al het uh, gedeelte wat je leert de inhoud, ja, die, die doe je in de praktijk. Tijdens oefeningen, uh, maar ook tijdens de, de acties die we uitvoeren. Ja, en dan moet het uh, moet er moet eruit komen dus dan moet je uh, ja wij moeten ons mannetje staan op dat moment dat het uh, dat het moet en dan komt al het geleerde in de praktijk komt uh, of uit de theorie komt dan uh, tot de uiting in de praktijk en dan zie je vanzelf wel of dat iemand wel of niet geschikt is Precies. En of dat, het gaat redden ja klopt en met, met de oefeningen en trainen dan, dan willen wij uh, continu uitdagen om dat uh, te laten zien van onze bemanningsleden dus maar iedere keer niet... pakken wij een element eruit om dat te gaan beoefenen het is niet alleen varen, ik heb gezien dat jullie ook met helikopters uh, oefenen en dergelijke, ja van één keer per jaar toets, uh, klopt. klopt, één keer per jaar en weer terug, ja dus één keer per jaar is dat de, de KNRM, dat in uh, ieder, station, ja, ieder station moet dan uh, de helikopterhoist uh, uh, gaan, gaan uitvoeren, dus een oefening voor en de helikopter, maar ook voor ons. Um, in volle vaart? In, uh, ja, dat, dat ligt eraan. Uh, dat kan in volle vaart zijn. Dat kan ook stilliggend. Uh, we hebben ook een reddingsvlot uh, geactiveerd een aantal jaar geleden. Dus vanaf een vlot om dan te worden gehesen door de, door de helikopterredder. En uh, dat soort elementen, dat, dat behoefend ieder seizoen wel één keer per jaar. Niet iedereen is één keer per jaar aan de beurt, want we zijn met twaalf uh, bemanningsleden. Uh, dus uh, dat wordt dan verdeeld in uh, per jaar, wie er geweest is. Uh, nu wordt er wel schamper gezegd, uh, de oefeningen van de KNRM, uh, dat vindt uh, alleen maar plaats als het oostenwind is. Uh, glad water, geen golven. De oefening. Gaan jullie nou, ook met windkracht 8 en 9 erin? Jazeker. Uh, we hebben vaste oefen zaterdagen. Uh, vandaag is de zaterdag dat we geen oefening hebben, maar volgende week weer wel. Uh, en dan gaan we varen. Of in ieder geval een oefening draaien. En dat doen we het hele jaar door. Dus uh, dat is ongeveer uh, nou, over de 25 keer per jaar. Uh, ook, met uh, ook met zware golfslag? Uh, ook met zware golfslag. Ook s'nachts uh, doen we ook een oefening. Maar ook s'avonds in de winterperiode is het de maandagavond of vroeg donker. Dan gaan we de zee op. Dus eigenlijk onder alle omstandigheden gaan wij en moeten wij wel uh, oefenen. Om, om in ieder geval getraind te blijven? Um, in de afgelopen jaren heb ik jullie vaak gezien in samenwerking met uh, de Zandvoortse Rennersbrigade. Uh, uh, ik denk dat een heleboel mee, uh, opstappers uh, van oorsprong ook lid zijn van de Rennersbrigade. Uh, die samenwerking is erg goed, dat was vroeger wel eens anders. Maar die is nu erg goed uh, als er een zoekslag gemaakt moet worden. Absoluut, Dan ja, zie ja. jullie als centrale uh, kapitein en alle boten eromheen. En er wordt gecombineerd een zoekslag gemaakt. Ja, klopt. De KNRM heeft een convenant met het kustwachtcentrum in Den Helder. Vandaar dat de KNRM ook 9 van de 10 keer ons is. Dat is een taakstelling die namens de kustwacht wordt uitgevoerd. dat is meestal de grootste renningboot ter plaatse. En met acties hebben wij ondersteuning van de rennersbrigade, waar we prima mee samenwerken. En als er een alarmering is, binnen een paar minuten... zijn ze met vaartuigen en met voertuigen op het strand... om ons te ondersteunen en gezamenlijk we ervoor dat de actie die op dat moment gaande is, uh, ja, tot een goed einde wordt gebracht. En daar, daarbij werken we ook goed samen met de uh, strandpolitie. Uh, maar ook met de ambulance diensten van, uh, van de regio. En uiteraard met de meldkamer, kustwacht en dergelijke. Dus dat, uh, dat verloopt prima, ja. Um. Nu hebben we het gehad over opstappers, maar ik neem aan, en ik ga weer naar de PR-functionaris. Ja. Um, dat jullie ook andere mensen nodig hebben? Uh, onderhoud, schoonmaken, uh, poetsen? Uh, uh, noem maar op. Dat klopt. Uh, Elke maandagavond. Uh, zoals iedereen maandagavond kan zien, uh, staat er niet alleen een hele mooie boot in het, uh, in het station, maar ook een uh, kusthulpsverleningsvoertuig. Uh, uh, uh, dat is dus een truck voor op het uh, strand. En die moet ook uh, bemand worden. Dus uh, daar zijn ook mensen, mensen voor nodig. Ja, schoonmaken, dat soort daken, zaken, dat doet de bemanning uh, uh, onderling. Met veel genoegen of met minder genoegen, maar <laughs> <Ja>. <laughs> dat, uh, dat gebeurt onderling. Dat is onderdeel van, van, ja, van, het, uh, van de het gemeenschapszin, zeg maar. Het hoort erbij. Um, dus het is wel uh, of op de truck of uh, op de boot. En zoals ik, ik ben lid van de commissie, daar zijn natuurlijk ook uh, mensen voor nodig. Uh, maar dat zijn zo'n beetje de taken die er, die er zijn. Kortom, er is behoefte aan handjes. Veel handjes. En uh, gewoon collegialiteit tijd uh, met elkaar. Want het is nee, een team. Ja, dat is wat Jaap zei. Hè. Dat is eigenlijk het belangrijkste. nog belangrijker dan dat papiertje wat je eventueel haalt. Uh, is toch hoe je je gedraagt in de praktijk. Uh, zowel professioneel in de, in de activiteit als uh, onderling. Ja. Ja. Zijn het allemaal zondvoerders die er zitten op maandagavond? Of ook belangstellenden die af en ja. toe langskomen voor de gezelligheid, en een biertje pakken en dergelijke. Ja, dat zijn meer de oudgedienden die af en toe nog even komen <lacht> kijken. En het is nemen. Nee, dat is ook zo. En soms dan leren we weer wat van ze. Uh, nee, die zijn van harte welkom. Uh, we hebben ook heel veel te maken, zeker met dit soort weersomstandigheden van mensen die toch even een kijkje nemen van wat is het eigenlijk, nog nooit gezien. Heel veel toeristen, met name ook uh, veel Duitsers die, uh, die kijken van wat is dit nou wat, uh, wat naar uh, het strand toe rijdt. Dus het is hartstikke leuk om, om uh, daar ook iets over te vertellen. En daarom is ook de aanstaande maandag. Avond ...met de open avond zo belangrijk. Dat wij even ja, naar buiten toe treden... ...en dat iedereen welkom is om even hiervan een kijkje te nemen. Maar ook kennis te maken met de bemanning. Even te praten van, nou wat doen ze nou eigenlijk heel de dag? Want sommige mensen hebben echt het beeld van... ...dat is 24 uur per dag, zijn zij beschikbaar? Dat zijn we ook wel, maar dat het een soort van werk is... ...dat we betaald krijgen. Nou, dat is dus absoluut niet het geval. Dus we zijn ja, blij om dat, dat verschil te kunnen uitleggen. En het belangrijkste is... En blijft donateur worden? Ja, zeker. Want zonder donateurs kunnen wij uh, gewoon letterlijk niet uitvaren. Dan, dan hebben we geen brandstof, geen, geen goed materieel, geen goede opleidingen, geen goede pakken. Dus dat is keihard uh, nodig. Dus maandag kan je ook meteen donateur worden? Oh, absoluut. Het kan uh, 24-7 via de website. En dat, dat donateur zijn, dat is natuurlijk voor uh, de... Het hele, hè, ook in Nederland. Dus niet alleen maar hier voor Zandvoort, maar dat, dat gaat over heel Nederland verdeeld worden. Al het geld dat binnenkomt en het wordt verdeeld per station, neem ik aan. Ja, het is, uh, dat, dat, dat klopt. Uh, het is ook mogelijk om uh, bijvoorbeeld een donatie of een uh, legaat uh, of een erfenis na te laten... specifiek voor een bepaald doel binnen de KNRM. En dat, is, uh, dat, dat kan dus gewoon Dus dan kun prima. je zeggen van ik wil wat nalaten, maar ik wil eigenlijk dat dat gebruikt wordt in Zandvoort. Dan ja, kan dat. Een nou, uh, goed voorbeeld is Annie Paulussen, de naamgeester van onze renningboot... Uh, ja, die heeft uh, haar geld nagelaten specifiek om een nieuwe renningboot uh, te ontwikkelen. Ja, daar zijn we super blij mee. Dat, zijn, uh, dat, komt, uh, dat komt regelmatig voor binnen de KNRM. Er varen heel wat renningboten rond met namen van hele families die, uh, die echt een boot hebben geschonken. En dan praat je over miljoenen uh, die ja. dat uh, die dan nalaten. En het is voor de mensen en voor de familie mooi om te zien omdat die naam uh, ja, voort, uh, voortleeft binnen de KNRM. Ik denk rim. dat het bij sommige mensen ook echt wel een soort uh, vereiste is. Hè? Dat die dingen willen nalaten dat ze niet denken van nee dat gaat. Dus naar Den Helden. Nee, het blijft als je het benoemt, blijft het daar waar jij het naartoe wil laten. Gaan. Ja, precies. Zeker als je lokaal uh, daar een band mee hebt met het station. En als je, ik kan me voorstellen als je zeiler bent en je komt door heel, uh, door heel de Waddenzee, de IJsselmeer, Noordzee, dat het dan niet zo heel veel uitmaakt welk station dat ontvangt. Nee. Nou hebben jullie voor de opening van de, het, de Loods hebben jullie een tegelwand toen gemaakt, waarin iedereen een tegel kon kopen om te ondersteunen, zandvoersewerk. Uh, ik heb die wand bekeken, ja ik sta er zelf ook op, maar is er nog een uitbreiding mogelijk van tegels? Stel me voor dat er mensen zijn die zeggen, ik ondersteun dat werk, ik wil nog een aantal tegeltjes hebben. Kan dat? Ik ga naar de PR-man kijken, want ja. dat was het idee voor jou toen, tegeltjes. Oh. Ja, nou goede vraag Pieter, er kan natuurlijk in wezen altijd hè. Ik bedoel, dus, zelfs op het paneel wat er nu is, zit nog wat ruimte. Kijk, dat bedoel maar ik. Maar desnoods gooi je er een paneel naast. Ja. Hè? Daar ja. zal het niet aan liggen. Bedenk eens, want ik denk dat er een heel bezoek moeten zeggen, ik ben te laat geweest, ik had nog een tegeltje moeten hebben. Uh. Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja. Nou ja, dat uh, la, la, laat ze komen laat ze zich, uh, maandagavond. Aanmelden. Ja, precies. Dan, uh, dan sparren we erover tegeltje ja. of geen tegeltje. Er moet altijd een manier zijn om, voor mensen om uh, iets voor het station te kunnen doen waar zij zich uh, happy mee, mee voelen. Ja. En ik zou willen zeggen ook, uh, natuurlijk zijn we volledig afhankelijk van donateurs. En uh, dat is ook ons doel om die natuurlijk zoveel mogelijk te werven. Maar voor maandagavond zijn ook vooral de mensen gewoon welkom die uh, benieuwd zijn naar de verhalen, naar wat er achter die deur zit. Uh, want het is ook belangrijk, we zijn een belangrijk onderdeel denk ik van deze gemeenschap. Ja. En we vinden ja, het ook belangrijk zeker. dat mensen gewoon weten wat wij uh, doen. Ja. Dus... Uh, ook, ja, uh, de echte Zandvoorters, die uh, de oude Die, echte, die, leven, die, met die, de die leven ermee. Ja, die, je daarom. hoort ze ook altijd erover praten. Ja. En uh, je ziet ook hun interesse in ja. uh, wat jullie doen. Ja, zeker en het weten. is een spannend werk. En de bemanning heeft ook spannende verhalen. Dus in die zin is het ook gewoon leuk om langs te komen. Ja. Uh, ja. Doe in godsnaam voorzichtig. Ja. Word niet overmoedig op de zee. <laughs> want er zijn uh, in het verleden nare gevallen geweest. Dus. Ja, maar Ik denk, denk dat, dat ze elkaar wel er... in, uh, in de gaten houden, Pieter. Dat ze wel zorgen ja. dat, ze, dat de mannen belangrijkste is uh, met elkaar weggaan en met elkaar terugkomen, gezond. En uh, nog even de renning goed uitvoeren, dan hebben dat, dat wij een uh, mooie klus mooie te pakken. Ja, ja. Ja. ja precies Ik wens u erg veel geluk. Ja, succes dankjewel. Uh, maandag. Ja, dankjewel. allemaal maandag naar de loods op de ja En daar staat alles te doen en dan krijgt u alle antwoorden op uw vragen. Zeker. ja Heer dan welkom. Ja. Succes. Bedankt voor uw komst. Ja, bedankt. En we zijn weer terug. Wij uh, moesten even wachten op onze volgende gast. Uh, die is er nog niet. Waarschijnlijk staat hij in de file. Dus in afwachting van hem uh, nemen we vast uh, de agenda. Even door. Uh, Pieter. We uh, beginnen. Nou, tot en met 1 augustus uh, is het de take-over in het Zandvoorts Museum. En het Raadhuis van Zandvoort. Ik heb begrepen dat het museum nu al vrij is van uh, meneer Mart Visser. Want ja. daar zit nu de expositie van de Gay Pride. Uh, Klopt. Hè? René. Hoe maar je het? Kan in ja. het gemeentehuis kan je nog ja, in naar Haldenstraat. Ja, precies. Uh, het is, uh, er ik, zijn ik workshops, ben, ik, er is een film. Ik ben benieuwd. Ja. Als dit afgelopen is, 1 augustus, wat gaat er dan met die ruimte gebeuren? Ja. de kamer van de burgemeester die ligt vol met grind. Er uh, ligt een paar kuub uh, grind. Ja. Ja. Uh, de vloerbedekking in de hal die is weg. Uh, ja. Maar die moest geloof ik toch weg, dus ik, ik weet niet precies hoe dat zit, maar het, nou, het zal allemaal goed komen. In ieder geval, als je in, uh, wil weten uh, wat er nog meer gebeurt daar in dat stadhuis, dan kijk je op www.vvvzandvoort.nl en dan kun je daar alles over vinden. Tot en met september hebben we de art boulevard. Op de boulevard van Vosje. Diverse kunstenaars zullen zich daar presenteren. Precies. En dan is er tot 5 augustus het fantastische reuzenrad Skywheel op het Badhuisplein. Ik heb er al in gezeten. En, en ik ga er zeker nog een keer in. Ik vind Mooi het fantastisch. Ja, met dit weer. Met dit weer is het geweldig. En vooral als je s'avonds gaat zo in de schemer. Oh, je lichtjes. Ja, het is, het, alleen het enige wat ik daar dan jammer van vind. Is dat je tegen die ongelofelijke smerige lelijke windmolens aan kijkt die dan uh, de lichtjes aan hebben. Maar goed, daar hebben we genoeg over gezegd. Nou en we hebben natuurlijk de Zonsculpturen Festival uh, in het dorp en op Badersplein. En uh, zondag om vijf uur. Is de prijsuitreiging. Ja. Dan is de winnaar, wordt bekend gemaakt. Maar er wordt ontzettend hard gewerkt al uh, ja. op dit ogenblik. De kunstenaars ja, zijn ze bezig. Ze hebben nog maar 24 uur, want ja. morgen is die uitreiking. Maar ze kunnen wat, die mannen. Goed, dit weekend, uiteraard, is er de DTM op het circuitpark Zandvoort. Allemaal en Duitsers. Allemaal Duitsers. Uh, in ieder geval heel veel Duitsers zijn er. Uh, uh, wat, wat ik hoor, dat is dat de presentatie hier, de presentator is Duits. De, de officials zijn Duits. Nou, er is één Nederlandse. Ze hebben het overgenomen, hè? Ja. Gewoon. ja. Er is één Nederlandse afdeling. Een Zandvoetse afdeling. Maar en dat is uh, de EHBO. De ja, ik wou net zeggen, de EHBO uh, dit weekend is in handen van uh, Martine Joustra, jouw ja, ja. wel bekend. Ja. Die uh, mag daar nu uh, de leiding hebben. En uh, over EHBO gesproken, uh, ja. EHBO doet natuurlijk op heel veel plaatsen uh, hun werk. Onder andere ook uh, op de Zomermarkt, op de boulevard. Die is vandaag van uh, 12 uur tot 6 uur vanavond. Ja. En ook daar is een EHBO-post. Daar, dus, daar staan ze weer. Daar staan ze ook weer. Vanavond kunnen we gaan dansen in de straten van Zandvoort. Ja, vanaf 8 uur is dat? Ja, op diverse plekken. Dancing in de streets. Raadhuisplein. Dorpsplein. Dorpsplein. Er zijn overal uh, bands die ja. spelen bij het wapen. Op het gasthuisplein is gezelligheid korton, uh, ja. is voldoende te doen. Dan, Dan... hebben we vandaag ook. Uh, 18. Uh, oh ja, Let's Party in de haven van Zandvoort. Dat is ook vanavond, vanaf half acht. Ook dansen en feesten. Ja. Dan is er. Uh... een zomeravondconcert op 18 juli in de Protestantse Kerk. Om half acht uh, gegeven door Annette en Arno Westerburger. Wel bekend van de beachpopzingers. Klopt, die geven een concert. Ja, nou dan is er, uh, dat was gisteren was er weer een nou, Ibiza-markt op het Badhuisplein. En dat is volgende week vrijdag ook nog een keer en die vrijdag erop. Ja. Dus op vrijdagmiddag van 12 tot 4 uur Ibiza-markt op het Badhuisplein. Dat ziet er onvoorstelbaar gezellig Leuk, uit. Hè? De kleuren, het is je, uh, je, je baantje zelf op Ibiza. Ja. Dat kun je zeggen. Nou, dan gaan we naar de rommelmarkt. In... Nee. Oh, vertel. Zomermarkt. Die, uh, Zomermarkt, op de boulevard. Nee. Ja, oh ja, uiteraard is die op de boulevard. Dat is dus... Uh... 21 juli, 4 ja? augustus, 11 augustus en 18 augustus. Juist. Er gebeurt wat op die boulevard. Ja, het is ongesteld. En daarna en hebben we dus op de, de 21ste rommelmarkt... in Oud-Noord. Soentje. Soentje Oud-Noord. En het is elk jaar een groot succes... En dat is nu ook weer van 7 tot 2 uur en dat besluit met, uh, uh, barbecue, ja, met, met... van alle etnische inwoners die daar iets ja. gaan bakken, koken en dergelijke. Ja. Dat dus is leuk hoor. Dus dat wordt echt wel een feestje. Uh, dan hebben we op 21 juli de WCEA Music Department. Die speelt uh, popmuziek in het muziekpaviljoen uh, op het Raadhuisplein. Dat is van drie uur s middags uh, tot 4 uur. Dat is maar een uurtje. Maar ik denk dat dat heel bijzonder wordt. Ik denk het ook. Ja. 22 juli hebben we de DNRT, de Dutch National Racing Team... 10 uur op het circuit van ja. Tien uur in die auto. Ja, heerlijk. Ik, ik, vanochtend, uh, toen ik, uh, voordat ik hier naartoe kwam, stond ik even op mijn balkon. En toen hoorde ik het geluid deed, van het circuit. En even. toen dacht ik, ach, wat is dit toch een verrukkelijk geluid. Ja, er wordt geld verdiend. Heerlijk. Ook op 22 juli hebben we de zomermarkt met 300 kramen in het centrum van Zandvoort van 10 uur tot 5 uur. Ja, volgende week zondag is dat ja. uiteraard. En dan gaan we nog even een slagje verder. Op diezelfde 22 juli, mocht je daar behoefte aan hebben, dan is er een huisconcert van Ricky Kolen en Ruud Houweling. Dat is in de Oosterparkstraat 25. Dat begint om 5 uur tot 7 uur s'avonds en dat schijnt heel bijzonder te zijn. Het, het is heel bijzonder die Oosterparkstraat, want Onno van Dijk die woont op nummer... Uh, 44. En die geeft ook elke zondag van de maand een huisconcert. Ja. Dus twee huizen in de Oosterparkstraat ja. geven huisconcerten. Ja, precies. Leuk. Goed. 22 juli is er ook Zandvoort Alive. Nou, dat ja. is uh, altijd een feestje. Dat uh, dendert uh, letterlijk door uh, tot uh, laat in de avond. En dan zal ongetwijfeld ook nog wel iets van een vuurwerk achteraan uh, Vast komen. Vast wel. Dat komt er ook bij. Ja, dan gaan we straks praten met uh, de familie uh, van Ayuma Brugman. Ayuma Summer Festival. En dat is op uh, 28 juli. Ja, van 10 uur uh, s ochtends tot 10 uur s avonds. En daar horen we straks meer van. Ja, dat is op, de Noord, op het Noordstrand. Er staat eigenlijk in de, of de persbericht staat het Zuidland. Zuidstrand. Maar dat is dus Noord. Goed, nou, uh, we gaan even nog een muziekje draaien. En dan komen we zo meteen terug met onze volgende gasten. Brother and sister together we'll make it through Someday a spirit will lift you and take you there I know you've been hurting but I'll be there waiting to be there for you And I'll be there just helping you out whenever I can Come everybody's free Everybody's, Everybody's free, free We all are a family that should stand together We zijn terug. Lekker muziekje trouwens. Dankjewel, uh, Jacques. Uh, bij ons zit uh, Damien. Damien? Damien. Damien. Damien. Goed zo. Damien, jij bent het gezicht van de Pride at the Beach dit jaar. Uh, dat klopt. Hoe, hoe is dat gekomen? Uh, nou, vorig jaar was ik een van de ambassadeurs. En uh, dat was een soort van... Uh, Vorig jaar was het een soort van test om te kijken of het wel beviel en of het aanging. En dit jaar, het beviel dus gewoon vorig jaar goed. Ja. Want dit jaar wordt het nog groter en nog een spektakel. En vorig jaar hadden ze de geweldige host Nikki Today. Die had Amsterdam aangeleverd. Ja. Maar dit jaar was het een leuk idee omdat ik in Zandvoort ben opgegroeid om ook een Zandvoortse host te hebben. voor ja. de Pride. Vertel even over Zandvoort. Hoe lang heb je gewoond in Zandvoort? Uh, ik heb tot mijn twaalfde, dertiende in Zandvoort gewoond. En je zei net in de Pieter Paapstraat. In de Pieter Paapstraat, dat klopt. En op school, op de Nicolaanschool? Ik heb uh, in mijn kleutertijd op school in de Nicolaanschool gezeten, ja. Uh, met Marten als directeur? Uh, dat zou kunnen destijds, tijd terug. Ik had juf Thea, dat weet ik wel nog. Ja. Uh, en dat zat, toen ik er nog op zat, zat het nog op de oude locatie, niet op de nieuwe. Oké. Okay. Oude locatie, dat was uh, achter de Celsiusstraat. Ja, dat zou kunnen. Ook de tijd van Minken van der Meulen. Die de directeur was. Dat zou ik niet meer weten. Is je het hebt lang, dat je het hebt het echt achter je gelaten. Ik he? heb het echt. <laughs> Lange tijd terug. Ja, nou, maar goed, op een gegeven moment zeg je van ik ga Zandvoort uit. Uh, ja, we zijn naar Haarlem verhuisd. Want, uh, met je ouders dus? Uh, ja, met mijn moeder. Ja. mijn vader was in 2008 overleden. Oh. En uh, uh, we konden het niet meer echt dragen om in Zandvoort te wonen. Want uh, de buurt deed een beetje naar uiteindelijk nadat mijn vader was overleden. Dus uh, Haarlem was een soort van toevluchtsoord. Oké, okay. maar dat is een goede plek geworden voor dat je? Dat is een goede plek geworden. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dat het een lekkere plek is geworden. Maar je woont nog steeds in Haarlem? Ja, bij mijn moeder thuis. Je nog geen behoefte om weer terug te keren naar Eh uh, Nee, nog niet. Ja, Oké, okay. dat komt ja. wel. Nou, je bent met tien minuten met de trein in Zandvoort vanaf Haarlem, dus dat scheelt. Dat is waar. Dat en, is waar. de woningen zijn hier nou niet bepaald uh, ruim uh, voor mensen. En niet goedkoop. En niet goedkoop. Nee, Zandvoort jo is duur. Jonge mensen die kunnen niet zo makkelijk aan een woning komen. Nee. Uh, ik heb net uh, naar je alter ego, uh, mag ik wel zeggen, uh, Dallas Angel uh, gekeken op Facebook. Ja. Ziet er prachtig uit. Dank dat zal wel. uiteraard uh, de persoon zijn die uh, met de Pride... Uh, zich gepresenteerd? Ja, klopt. Wat wordt er van je verwacht met die opening? Uh, het wordt van me verwacht dat ik het voor iedereen een feestje maak, voor iedereen gezellig maak en dat iedereen het naar zich zin hebt en zich thuis voelt. Dat is mijn ja. taak. Oké, okay, maar ik ga even bij het begin. Uh, de grote groep komt met de trein aan. Klopt. Dan sta jij daar. Ja. Jij verwelkomt de mensen. Klopt. Uh, dan staat er een super luxe auto, open auto waar jij in gaat zitten. Klopt. En dan, dan gaat het gebeuren, die dagen? Dan gaat het gebeuren, ja. Hopen we dat het net zo mooi weer is als nu natuurlijk, hè? want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, vorig jaar was het echt uitzonderlijk goed weer. Ja, klopt. Ik hoop dat het dit jaar ook weer zo is. Ja. Maar dan, wat, wat is jouw draaiboek voor die dagen? Uh, mijn draaiboek voor die dagen is uh, het hoogste. Uh, op de eerste dag dus gaan we eerst met de parade. Dan leid ik de mensen met het parade met de stoet en alle auto's en iedereen die meedoet naar het uh, gemeentehuis. Naar het gemeentehuis klopt. En daar staat een heel groot podium en dan kan het feestje beginnen. Uh, ga jij dansen, feest vieren, zwaaien, uh, noem maar op. Uh, ik praat het hele gebeuren bij elkaar en ik ga zelf ook nog een act doen. En je een act? Ik heb ook een act. Dat is geheim? Leuk. Ja, dat is nog geheim. <laughs> dat is nog een verrassing. Dat is een verrassing. Is... Nou, nou zie ik met een schuin oog de foto op de, de iPad. Prachtig hè? Ja, dat was gisteren in Caprera. Ja, je hebt gisteren met iemand samen opgetreden daar? Uh, ja, ik was verwelkomd door uh, Rufus Wainwright in Caprera. Wie is Rufus Wainwright? Dat is een Amerikaans-Canadese zanger die ooit genomineerd is voor een Grammy en die was in Nederland. Oké, okay. dat is bijzonder dus. Ja, was uitverkocht Caprera, dus uh, 1400 en een half man. Oh, dus je, je was duidelijk in de picture en je was duidelijk aanwezig ja. daar. Heel mooi. Dus... Als mensen dan zeggen van we willen naar Zandvoort komen, dan heb jij dat ook al. Heb je dat aangekondigd gisteren ook? Heb je er nog iets over ik gezegd? Ik heb er gisteren wel met mensen over gehad en constant al sinds oktober benoem ik Pride at the Beach. Want we zijn ja, het kost gewoon heel veel voorbereiding en je weet al bepaalde dingen een jaar van tevoren wat er gaat gebeuren. Ja. En uh, in het jaar zelf komt er steeds meer bij en komt er steeds meer duidelijk bij van wanneer wat is. Maar de basisideeën die zijn echt al een jaar van tevoren. Heel veel organisatie. Nou ben jij uh, zeg maar uh, het, uh, het, het, het begincentral uh, punt van, van deze Pride hier in Zandvoort. Wat, wat is er uh, buiten jouw prachtige aanwezigheid nog meer voor special uh, wat we kunnen verwachten? Uh, heel veel diversiteit, dat sowieso. Uh, heel veel events, uh, door horecagelegenheden dit jaar ook georganiseerd, nog meer dan vorig jaar. Heel veel gelegenheden hebben zich aangesloten. Omdat ze zagen dat het vorig jaar een succes was. Vorig jaar werd het meer door de gemeente geregeld. En door een paar horecatenten. Maar dit jaar wil je echt iedereen meedoen. En dat ja. is wel het mooie. Mooi hè? Want uh, dat was natuurlijk een beetje een kijken vorig jaar. Hè? Ja, vorig mensen jaar was het echt... We hebben allemaal een klein beetje zo afgewacht van... Wat, hoe gaat dit worden? Klopt. Ik denk dat iedereen en ik ook... Volledig verrast was... Door het enthousiasme. En door de warmte. Waarmee mensen zeg maar meededen ook, families die meededen met kinderen. Gewoon opa's, oma's, iedereen liep mee en had het idee van wow, wat, wat gebeurt hier? Nou, dat vind ik ook nog mooi, want de moeders met de kinderen thema's is dit jaar Heroes en de moeder met de kinderen zijn echt mijn helden. Ja. Want uh, de kinderen is de jeugd van uh, de toekomst. Ja. En als die acceptatie leren, dan is dat een heel mooi ding en dan weet ik dat ik mijn plicht doe. Ja. Je ervaart nog steeds dat er geen acceptatie is? Uh, er is acceptatie, het wordt ge... getorleerd. Getorreleer, ja. Moeilijk woord, sorry. Uh, maar het wordt steeds weer minder. Elke week. Heb je het idee wel... dat, er, dat, er, dat er een teruggang is? Uh... Er is een teruggang op het moment. Ja. Dus we moeten een hardere stem uh, geven. Ja. Er zijn ook nog oude wetregels uh, die het onmogelijk maken voor draagmoederschap bij homogezinnen. Uh, dus we hebben nog steeds een harde stem nodig. Ja. Elke week wordt er wel iemand in elkaar geslagen. Twee weken terug werd er nog een drag queen in Amsterdam in elkaar geslagen. Uh, dus ja, je moet een harde stem hebben. En drag queens zijn daarin wat feller. Ja, die kunnen dat ook, Die hè? kunnen dat die, die, ook. Die, die hebben, nou ja, goed. Ze, kun, ze kunnen zich. Ik wil niet het woord verschuilen zeggen, want dat is een verkeerd woord. Maar ze kunnen, zeg maar, in hun hoedanigheid. Mm -hmm, uh, makkelijker zeggen van hé, hey, Dit dat pikken klopt. we niet. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die moeders met die kinderen komen. Ja. Want als je het nu leert, ja. dan gaat het later niet fout. Kinderen moeten eigenlijk vanaf dat ze klein zijn in hun opvoeding leren dat iedereen gewoon mag zijn wie die is. Ja, klopt. En Zonder ik... dat daar een beperking op is van klopt. Uh, en ik ook... jij bent dat of je bent dat. Nee, je bent wie je bent. Dat klopt en ik heb ook de hoop met 50 uh, jaar ongeveer dat acceptatie er sowieso in de westerse landen ja. het er helemaal gewoon is. Ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk buiten de westerse landen hier nu ook een stukje invloed van landen die uh, anders denken. Laat ik het maar zo zeggen. Ik zal ja. geen specifieke groepen noemen, maar ik denk dat het heel duidelijk is dat bepaalde mensen van een bepaalde groep uh, moeite hebben hè, met met uh, de lbt uh, wat is het? alles en nog wat alles en nog wat in ieder geval ja ik, ik vind het vind het een woord wat uh, voor mij is iedereen hetzelfde trouwens. Ja. ik zeg ook altijd uh, een mens houdt van een mens mm -hmm. en en niet van oh uh, uh, die vrouw houdt van een vrouw of die man houdt van een man. Nee, je houdt van een mens. Je komt een mens tegen en dat mens dat, dat hou, dat, hè, daar word je verliefd op of daar ga je van houden en dan is dat gewoon goed. Ik dat ga maar even terug naar Demian. Hij wil even inbreken. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Damien, uh, je vertelde gisteren Capriere. Mm -hmm. Jouw agenda zal vol lopen. Uh, ja, ik heb vanochtend dus dit radio interview hier. Vanavond heb ik nog een boeking in Amsterdam. En uh, morgen is het rust. Volgende week is er een tentoonstelling van fotograaf Arjan in uh, Amsterdam. Waar ik misschien wel of misschien niet in hang. Dat is nog een verrassing. Het is een hele leuke tentoonstelling. Hij heeft 36 drag queens en kings gefotografeerd. En 16 daarvan komen tentoongesteld te staan. Wie dat zijn weet ik nog niet. En uh, we gaan met het uh, publicatieteam, zeg ik dat goed... Uh, Promotieteam van de Pride uh, naar Roze Maandag in Tilburg. Binnenkort. Dus het is aardig druk. Dus elke is Roze Maandag voor of na de? Voor. De voor. Oké, okay, ja. dus dat is ook weer even een extra uh, stimulans ja, dat voor is mensen. Een extra stimulans. Om hier naartoe te komen en ja. daarna. Kan je ervan leven, Damien? Want. Nou, ik werk Het kost maar geld, dit allemaal. Het kost geld, maar alles wat ik ermee verdien. Uh, komt even te staan. En soms hou ik wat meer over, zelfs, want drag is mijn tweede baantje. Ja. Ik werk in de schoenenwinkel, maar drag is mijn tweede baantje. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja. Als ik kijk wat je allemaal moet kopen aan kleding, aan make-up. Uh, nou, noem het maar op. Dat zijn kapitalen. Dat zijn kapitalen. Ja. Ik heb sowieso wel tot de 3,5, 3,5... Ja, half aan spullen thuis liggen daarvoor. Ja. Als je het berekent. Ik bedoel, het is, het is wel even... Dat een, een, een, je zegt van, nou... Ja, het is mijn hobby, het is mijn leven, mijn, mijn liefde. Mm -hmm. Maar je betaalt er wel kapitalen voor. Ja, nou, het gelukkige... Ik ben nu op het moment in mijn carrière... Dat alles wat ik uitgeef, verdien ik. Dus, dat is mooi. Ja. Het, het komt nooit in de min te staan of zo. Is, is er ook nog een kans dat je daarin uh, gesponsord wordt? Bijvoorbeeld met make-up Want ik bedoel, ik zou me kunnen voorstellen dat een bepaald make-up wat je, wat je gebruikt, dat, dat uh, een bedrijf, een drogist of uh, een parfumerie zegt. van, Nou, wij willen jou wel uh, sponsoren. Uh, ik word gesponsord in een korting bij Backstage. Uh, sinds deze week met een kortingskaart. Kijk, dat bedoel ik. Dat is dus. een theatermake upwinkel in Amsterdam. En uh, die ons mij deze week met de kortingkaart, omdat ik uh, KVK geregistreerd niet ben. Nou, maar hoe je het ook met de Pride, dat het ook weer een promotie voor jou is. Bekend het is zeer heb, zeker een groot... promotie voor mij. Uh, sinds vorig jaar met de Pride, als ik ambassadeur was, heb ik een stuk meer boeking gehad. Dat is zeer zeker zo. Ik vind het ook heel mooi dat Zandvoort uh, mij deze kans heeft gebied. En uh, Roy ook. Dus betekent dat we komend jaar jou overal op fotoshoots kunnen zien in Gladen en dergelijke. Mag het hopen. Ja. En misschien wil je dan nog een keertje terugkomen hier om te vertellen wat er allemaal gebeurd is in de jaartijd. Ik kom zeker terug. Kijk. Dat staat vast. Zandvoort is onder elkaar hè? Ja, klopt. Je blijft Zandvoort hoor. Ja, ik geboren in Haarlem, getogen in Zandvoort. Dat bedoel ik. Ja. Uh, ik wens jou enorm veel succes, veel plezier. Ja. En uh, laat Zandvoort Bruisen. Ja, dat komt goed. De 30ste, de 1 e en de 2 e van augustus. Nee, 30ste 31. En 1 e van augustus wordt een heel leuk feest. Goed. Geweldig. We kijken ernaar uit. Ik ook. En de Zandvoorters zijn bij deze uitgenodigd om uh, zich ook uh, te laten zien. Ik hoop dat alle Zandvoorters komen. Alle Zandvoorters? Alle Zandvoorters. Precies. En, en allemaal positief. <laughs> allemaal positief. En als iets niet positief is, dan heb ik een goed gesprek met ze. Dan leg ik iedereen naar uit. Ik heb de tijd om te praten. Oké. Okay. Bij deze dus. Ja, bij deze. Goed, als iets het wil enige, weten? enige probleem is, ja, die dagen, eh, ik, ik heb dat ik nu de foto heb gezien, want ik heb nou jouw gezicht gezien, mm -hmm. maar ik denk dat ik je niet herken. Oh, dat jij, komt wel goed. Maar dan kom je naar mij toe, want ik ben het. Nou, ah, dat komt wel goed. Als ik door die microfoon bleur op het podium, ja herken je ja. mijn stem wel hoor. Ja, Oké. Okay. <laughs> hey, fijn dat je hier was en veel succes de komende dagen. Dank u wel. Succes. Zorgt voor iedereen. Geen om die van een groot vee, met dan zie bouwen in de muur en niemand die er ook eet. 15 Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet, de wetten voor, die laat je in hun waarde. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. En, uh... We zijn weer even terug. Uh, nou, we, we, we gaan zo meteen uh, verder. We hebben na de na het nieuws en de reclame hebben we de dames Babiche Vos en René Tijmensen. En we gaan over de verloskundige. We gaan over de verloskundige praktijk. Ik moet nog altijd denken aan Zuster Bokma. Ja, die ken ik niet, want ik kom hier. Nou, ik, de ik, verloskundige van Zandvoort. Ja, nou zij knikt al, dus ze kan er vast iets over ja. zeggen. En dan krijgen we daarna Ayuma Beach Summer Festival met een dochter van Wim Brugman. En dan daarna Ralf Enstra en Kevin Stefan over uh, de CDA buitengewoon raadsleden. Want dat, ja. volgens mij hebben ze er heel veel op het uh, stadhuis. Ja, ik nu. Bedoel, je barst ervan. Ja, precies. Maar ja. goed, uh, we gaan nog even één muziekje en dan reclame en de journaal. En dan zijn we straks weer terug. Tot straks, dag.